In Zuid-Korea is vicevoorzitter Lee van Samsung veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank in Seoul is hij schuldig aan corruptie en mijnheid. Lee stond onder meer terecht omdat hij een vertrouweling van oud-president Park had omgekocht. En dat schandaal leidde tot het afzetten van Park. De Samsung-topman zit sinds februari vast. Hij heeft aangekondigd dat hij in beroep gaat. Het eigen risico in de zorg kan een stuk eenvoudiger en duidelijker voor de patiënt. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Van Rooij. Zij wil dat er een lijst van eenvoudige behandelingen wordt opgesteld... waarvoor de patiënt nooit meer dan 150 euro van het eigen risico kwijt is. Verder wil Van Rooij dat de patiënt veel sneller een nota krijgt. Nu vallen zorgnota's erg laat op de mat. De ziekenhuisvoorzitter vindt wel dat het eigen risico moet blijven bestaan. Het voorstel kost volgens Van Rooij 15 miljoen euro. In Myanmar zijn zeker twaalf mensen gedood bij aanvallen op politieposten. De aanvallen zijn gepleegd door de Rohingya, de islamitische minderheid... die in het overwegend boeddhistische land wordt onderdrukt. Militanten vielen politieposten, grensposten en een legerbasis aan. In totaal werden er op 24 plekken aanvallen uitgevoerd. In Myanmar wonen ruim een miljoen moslims. Er zijn grote spanningen tussen de Rohingya en de rest van het land. In Texas bereiden miljoenen mensen zich voor op de komst van de orkaan Harvey. De verwachting is dat Harvey met categorie 3 binnen 24 uur aan land komt. In zeven plekken in Texas moeten tienduizenden mensen verplicht hun huis uit. De stad Houston krijgt te maken met extreme regenval en overstromingen. Inwoners krijgen het advies voor ongeveer een week eten en drinken in huis te hebben. Het weer nog geregeld zon en in het zuiden later kans op een bui. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen op veel plaatsen zomers warm. Maximaal 27 graden met zon en een paar buien. Zondag meer zon en wat minder warm. Dit was het NOS Jouden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad is de A44 van Amsterdam naar Den Haag afgesloten... tussen voorhoud en Leiden. De oorzaak is een ongeluk...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 Yesterdays gespeeld door Harry Sweets, Edison, Eddie Davis en Sonny Stitt. Welkom terug bij ZFM. Jazz op zondag. Het tweede uur alweer. En uh, wederom gevuld met van alles wat overal en nergens vandaan. We gaan luisteren naar uh, de groep Kansas City. Uh, Nicholas Payton Moten Swing. Er moet toch iemand zijn die er een eind aan maakt? En eh, in muzikantenkringen zijn er allerlei foefjes... zoals dit, dat, dat, dat en dan is het gelijk klaar. The skin I love to touch The skin I love to touch too much And all that jazz You have got the lips That suit my taste And your fingertips Can't be replaced Got you and all that jazz, baby. You are really too much. You got the skin that I love to touch, the skin I love to touch too much. All that jazz You Have got the lips That suit my taste And your Fingertips They cannot be replaced Oh Baby what you got Nobody has I got you Yeah I got you Hey I got you ja, dat was Jimmy Rolls samen met Stan Getz. De baron is niet thuis. Hij is nu al wekenlang van huis. Hij maakt een expeditie naar het noordpoolijs. De baron is al wekenlang op reis. Zeg, James. Waarde James. Ga meneer de baron eens halen. Want James, beste James...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 Hij maakt een expeditie naar het Noordpoolijs, de baron is al wekenlang op reis. Zag James, paste James, ga meneer de baron eens halen. Want James, paste James, de baron moet een rekening betalen.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 Zeg James, dear James, ga meneer de baron eens halen. Want James, beste James, kwam meneer de baron iets betalen. Ik ben oom Kees uit Canada en ik laat hem een massa dollars halen. Ik ben blij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 Zijn kleren heb ik bij ome Jan gebracht. Ik kan u zeggen, er wordt op u gewacht. Ja, de Ramblers. Uh, het eerst, voor het eerst opgetreden in 1926. En nog steeds spelend, steeds uh, terugkerend in uh, moderne arrangementen. Toch ook weer niet. En uh, niet weg te krijgen van het podium. Nog steeds uh, dus opererend op de Nederlandse podia. Ik ga nog één stukje laten horen. En dat is Weddling at the Waldorf. Waddling at the Waldorf, The Waldorf Waddling Waddling at the Waldorf Chico Hamilton gaan we nu horen In a mellow tone Standard in een mellotone. ZFMJS zendt uit vanuit de, vanuit de studio aan de Tolweg 10A. En ik zeg het elke keer, als je het leuk vindt, kom gewoon even langs. De deur staat open, letterlijk. En je kunt uh, altijd binnenlopen, al of niet met je lievelingscd onder je arm... of gewoon om uh, iets te vragen of te melden of mee te praten... Uh, over jazzmuziek en uh, er zijn uh, ook mogelijkheden om gewoon verzoeken in te dienen. Dat kan allemaal op de gebruikelijke wijze te vinden via uh, de website van ZFM Jazz, zfmlive.nl. er zijn natuurlijk ook luisteraars die uh, mij in het voorbij gaan aanklompen en zeggen, eh, draaien is iets van deze of van die jazz-persoonlijkheid... Eh, yes of van die grootheid. Zo is er altijd maar weer dezelfde mevrouw... en die vraagt altijd alleen maar om iets van Nina Simone. En ik draai het met plezier. Everything must change. Everything must change. I'm in. Ja, we hebben ook nog de agenda, de kalender. Er is uh, dit weekend in Haarlem uh, Haarlem jazz en more. Uh, misschien zijn er mensen heen geweest. Uh, er was van alles en nog wat te beleven. Uh, de kenners, de jazzmensen mopperen steeds meer. Zeggen ja, het is steeds meer more dan jazz. Maar wat het ook is, uh, het was een festival gevuld. Met uh, heel veel mooie muziek. Voor mij was een van de hoogtepunten een optreden van het trio Bas van Lier. Een hemmend organist die uh, met een fantastische drummer... de jonge Erik Koger, talentvolle slagwerker... en een zangeres optrad in De Raaks. En uh, dat was een verademing in het uh, geweld dat elders in de stad plaatsvond. Het was in ieder geval een geslaagd festival met van alles en nog wat. Maar het is nog niet klaar, want in de randgebieden... in de randgebieden is er nog van alles te beleven. En dat ga ik even voorlezen. U kunt vandaag uh, kijken en luisteren uh, in de regio... in Café Ruimzicht. Dat is uh, aan de Leemijderdijk langs de ringvaart... Een, uh, Heel gezellig. All American Day festival. Met uh, onder meer een optreden van Mr. Boogie Woogie. Die komt uh, uit die container. Een fantastische band. En uh, speelt uh, een heel groot, uniek vets-domino-repertoire in de bezetting. Zoals vets dat altijd deed. Dan is in, uh, aan de riviervismarkt in Haarlem... een zaak de Wolfhound. En. Daar speelt William Barrett and Friends. In het Wapen van Bloemendaal. Vanmiddag om vijf uur. Uh, de voice. Van Kennen Malone. Vertolkt Sinatra. Wie het is. Ik weet het niet. En dan hebben we nog in uh, de veerstraat de Korte Veerstraat. In Rock Cafe. Crackers. Vrije jam sessions. Er is van alles wat. Over Sinatra gesproken. Piet Noordijk heeft eh, ooit een cd opgenomen... Eh, waarbij hij zich omring zag met eh, fantastische muzikanten. John Engels op de drums, Hein van der Gein op de bas... Jesse van Ruller gitaar. Allemaal mensen die eh, hier in het jazzprogramma in de kocht zijn geweest. Dat eh, kunnen we niet genoeg benadrukken. De grootsten van het land en soms van daarbuiten komen hier optreden in een fantastisch uh, jazzprogramma... wat hier steeds maar jaar in jaar uit wordt georganiseerd. Er is ook uh, zojuist verschijnen het nieuwe programma voor de komende winter. Dat kunt u vinden uh, op de website. En uh, het belooft weer een prachtig seizoen te worden. Goed, uh, Piet Noordijk, en uh, behalve de mensen die ik net noemde... Heb je nog Rob van Bavel die de arrangementen maakte op de piano? En dan hebben we nog daarbij een string-quartet. En um, wij gaan nu niet luisteren naar um, The Voice van Kennermeland, uh, vertolk Sinatra, maar Piet Noordijk, plays Sinatra. En we gaan luisteren naar I've Got You Under My Skin. You go, you feel invited. Comes along a love, suddenly everything you had becomes ignited. You just begin to live. Comes along a love, comes along a love, suddenly, though you never sang, you're always singing. Comes along a love, suddenly, chimes you never heard began a ring. Comes along a love, suddenly, night and day, your heart Everyone around you seems to praise you. Comes along a love, suddenly you discover things that. Just... You discover things that just amaze you You just begin to live And really love The day you live Or While you sparkle, your bubble While well, you're in trouble Cause mister You're in, in love k -star comes along a love De Franse jazz violist Stefan Grappelli, die heel bekend geworden is... door zijn samenwerking met Django Reinhardt... heeft uh, ook nog andere dingen gedaan. Zoals uh, samen met Yo-Yo uh, Ma een cd opgenomen. En uh, begeleid geworden door uh, Roger Callaway op de piano. Marc Fosset, een Fransman op de gitaar. John Bird op de bas en Daniel Humair... Op de drums, en wij gaan luisteren naar een stukje. I concentrate on you. De viool van Stefan Grappelli en de cello van Jojoma. We gaan nu naar Barbara Dennerlein, een Duitse dame... geboren in 64, die zich heeft toegelegd op het Hammondorgel... en hoe, oordeel zelf in het stuk Easygoing. MUZIEK Luisteraars, het zou zomaar kunnen dat wij Bruske worden onderbroken door uh, het journaal en door het einde van dit programma. Uh, dat ga ik voor zijn, ik neem afscheid. Vandaag uh, was het weer een dag met uh, verrassingen in het programma. Ik hoop ook voor uh, u als luisteraar. Uh, ik heb het met plezier gedaan. Zier vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Volgende week uh, is er weer een aflevering. Prettige zondag. En tot luisterens.